Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. Wat vindt cosmetisch arts Robert Schumacher... van de strengere regels voor de cosmetische industrie? En waarom gaat dominee Rob Visser langs alle deuren op Eiburg? Nu eerst het NOS Journaal met Dorot Negens. Bij een aanslag op een bus in de Zuid-Russische stad Volgograd zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Kleine twintig mensen raakten gewond. Veel van hen zijn er slecht aan toe. Op het moment van de ontploffing zaten er zo'n 40 passagiers in de bus. Correspondent David-Jan Godfrois. Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is wat er precies is gebeurd... behandelen de onderzoeksautoriteiten het incident als een terroristische aanslag. En die komt op een gevoelig moment met de Olympische Winterspelen in Sochi... nog maar vier maanden weg. En als het inderdaad om een terreuraanslag gaat... dan kan dat betekenen dat niet alleen Sochi, maar heel Rusland risico loopt. De afgelopen jaren zijn in het gebied in de Noord-Kaukasus... geregeld aanslagen gepleegd door islamitische militanten. Paus Franciscus heeft twintig minuten gesproken... met de in opspraak geraakte Duitse bischop Thebaerts van Elst. Vaticaan maakte na afloop niets bekend over de inhoud van het gesprek. Thebaards van Elst moest zich in Rome onder andere verantwoorden... voor de vele miljoenen die hij heeft uitgegeven... aan de verbouwing van zijn ambtswoning. De kosten werden van tevoren geraamd op ruim 5 miljoen euro... maar het werd ruim 30 miljoen. Daarnaast loopt er nog een strafzaak wegens mijnet tegen de bischop. Hij zou hebben gelogen over een eerste klasvlucht naar India. De paus liet Thebaards van Elst ruim een week in Rome wachten op het gesprek.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 dat ik dan vanaf 1 januari uh, gewoon het land niet meer in zou komen. De Turken weigeren te zeggen waarom Vermeulen niet meer welkom is... ook na de tussenkomst van buitenlandse zaken in Den Haag. Voor de problemen begonnen had Vermeulen al besloten... dat hij eind dit jaar teruggaat naar Zuid-Afrika. De Amerikanen luisteren ook Nederlands telefoonverkeer af. Inlichtingendienst NSE heeft vorig jaar in een maand... 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken onderschept. Dat meldt technologiesite Tweakers.net. De NRC vergeleek de gegevens daaraan met een database van verdachte nummers. Bij een match kon het gesprek volgens tweakers worden afgeluisterd. Of, en hoe vaak de NRC dat heeft gedaan, is niet duidelijk. Eerder vandaag riep Frankrijk, de Amerikaanse ambassadeur in Parijs op het matje, omdat de NRC in Frankrijk in een maand tijd ruim 70 miljoen telefoontjes zou hebben onderschept. Correspondent Frank Renoud. Werden afgeluisterd, maar ook bijvoorbeeld verdachten van terrorisme, volgens de Verenigde Staten. Ook politici en ook zakenmensen, met name bijvoorbeeld het bedrijf Alcatel. Lucert wordt van een elektronica bedrijf, Frans-Amerikaans elektronica bedrijf, die zijn ook afgeluisterd systematisch door de NRC. De Franse minister van Binnenlandse Zaken noemde de berichten schokkend. Het weer, veel bewolking, vooral in het westen, wat motregen. In de rest van het land blijft het zo goed als droog. Het is 15 tot 18 graden.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 EO. Dit is de dag. Elsbeth Grütke. Een botoxje hier, een spuitje daar. De mooi maken industrie moet er aan geloven. De beunhazen eruit in alle behandelingen door opgeleide artsen. Robert Schumacher die komt hier zo meteen vertellen of hij dat een goed idee vindt. En dominee Rob Visser gaat langs de deuren op Eiburg. Uh, hoe vaak heeft u al meegemaakt dat mensen met een harde smak de deur weer smijten? Uh, Vrijwel niet, vrij Zo niet. niet uh, eigenlijk niet. Dat is heel verbazingwekkend. In mijn vorige gemeenten gebeurde dat wel, uh, maar hier niet. En dat, moet ik eerlijk zeggen, uh, verbaast mij. Toen meteen praten we met u over de documentaire die over dat werk is gemaakt. Ook aan tafel Janneke Vreugdenhil en de courgettenkoekjes zijn al bijna op... maar er liggen er nog twee. En tegen half vier is er onze dichter bij de dag... en dat is vandaag Frank van Pamelen. Heeft u ook wel eens wat aan uw lijf laten doen? Laat het ons weten via Twitter met de hashtag DIDD... of ga naar de website ditistedag.nu. Goedemorgen mevrouw, mijn naam is Visser. Ik ben hier dominee uh, op het eiland. En ik uh, zou het leuk vinden om uh, alle mensen een keer te bezoeken. Goedemiddag, u spreekt met Visser. Ik ben uh, dominee op de binnenwaar hier op Eiber. Die plaats nemen. plaatsnemen? De laatste keer dat ik met een dominee heb gesproken, okay. dat is vijf jaar geleden. Oké, ik ben overal. Ik zeg, ik ben zelf op de wc... Ja, een fragment uit de film God op Eitje, gemaakt door Elsbeth Fraanje. En die gaat over dominee Rob Visser, allebei hier te gast. Elsbeth, uh, wanneer wordt hij uitgezonden? Vanavond om 11 uur bij, op Nederland 2 bij de Icon. Ja, en jij liep een tijd mee met dominee Visser over Eiburg. En waarom? Ik wilde heel graag een uh, portret maken van, uh, van Eiburg... of eigenlijk van uh, een Phoenixwijk, een modern stukje Nederland. En ik was heel benieuwd uh, op wat voor manier geloof daar nog leeft en of geloof überhaupt daar nog leeft. En hoe Eiburgers daar dus tegen aankijken. Ja, en had je een idee over hoe dat zou kunnen zijn in zo'n Phoenixwijk? Nou, ik had ook wel zelf de aanname. Ik denk dat velen met mij, die de film nog niet hebben gezien, die ook uh, delen als je niet zoveel weet over Eiburg... Dat mensen niet zoveel met God hebben of met geloof. Nee. Maar ik was verrast toch wel door de gesprekken die zich ontvouwden in de huiskamers. Er bleek meer te zijn dan jij had gedacht. Hoe ben je te werk gegaan? Um, ik heb eerst contact gelegd met Rob. En daar een goede band mee gekregen. En ook heel veel gesproken over het werk wat hij doet. En toen vertelde hij mij ook dat bezoekwerk toch wel een van zijn pijlers is van zijn Domineeswerk. En dat leek mij een heel mooi uitgangspunt om ook in de documentaire te laten zien. Dus echt bij de mensen thuis de gesprekken te zien en ja. te volgen. Ik ben toen zelf ook door de straten gegaan. Eigenlijk wat Rob zelf ook doet. Ik heb ook aangebeld, gewoon random door de wijk... wat hij zelf doet. En ook daar bleek dat op de drempel... vaak al hele interessante gesprekken ontstonden. En ik heb op basis daarvan ook gekeken... oké, okay, wie wil ik nou dat Rob ontmoet? En wat me in principe ook vrij stond. Want hij komt toch overal zelf misschien niet deze weken, dan is het wel over een jaar... zal hij daar op de stoep staan. Ja, want Rob Visser, dat is wel uw doel, hè? om iedereen op Eiburg te bezoeken. Ja, dat is wel het doel waarnaar we streven. Het zijn 7000 adressen. Dus, we, zijn een heleboel. we zijn even bezig. Ja, want, want ik zag u in de film ook heel vaak aanbellen... bij van die hm. beetje tochtige portieken. Ja. En dan staat u daar in allerlei houdingen om te zeggen... dat u de dominee bent en graag langs wil komen. Ik dacht, ach, arme man. Ja, nou, erg bedankt voor het meeleven. <laughs> ja. Want dat is het ook inderdaad. De, de film toont de momenten dat het droog is... Maar er zijn helaas ook nogal wat momenten geweest... zelfs ook tijdens de opname, dat het regende... En op ijbere regen betekent dat je ook binnen vijf minuten drijfnat bent. Ja. Uh, maar uh, ja, dat hoort erbij. Er zijn natuurlijk ook veel situaties waarin je direct in de deur oogcontact uh, hebt. Wat op de film staat is het meest lastige moment. Namelijk je verstaanbaar maken door die intercom. Ja, en dan zeggen wie je bent en wat je komt doen. Ja, ja. precies. En, en, en van de ontmoetingen die wij nu, nu te zien krijgen in de film... welke, welke is het meest bij u blijven hangen? Ja, nou, het is zo dat natuurlijk, het zijn maar allemaal korte fragmenten... er zijn een paar uh, gesprekken, de laatste mevrouw, die bidt op de wc... dat was een buitengewoon diepgaand gesprek... Uh, waarin zij ook ons laat delen in uh, paranormale ervaringen. Ik weet dat ik daar was en dat ik dacht... Oh, dit gesprek zou moeten worden opgenomen. Want ik was totaal vergeten dat er ook gefilmd werd. Oh ja. Dus dat vond ik eigenlijk ja. wel een hele aparte ervaring voor mezelf. Goed teken voor de mensen die daar werkzaam waren. Ja. Maar het gesprek waar ik toch ook heel diepe herinneringen aan heb... is de muzikus die tijdens het gesprek mij vraagt van... joh, vindt het goed dat ik even een jointje opsteek? We gaan je gang. Zullen we even luisteren? Uh, jouw naam is Justus, hè? Nee, Jomar. Jomar. Joma. Ja, J-U-L. J-U-L. m a R. Oh, hij, hij staat gegraveerd? Ja, ik rook wel eens een om tot rust te komen, ik hoop dat je daar geen okay. probleem hebt. Nee hoor, als het maar niet te bijtend is. Hoe, hoe zie jij nou in dat licht doodgaan? Dat is de joint bij uitstekken. Dan zijn we helemaal <lacht> van onszelf los. <lacht> ja, ik, uh, ik heb daar niet zo vaak over na gedacht. Waar ik wel over na dus dat... Uh... Ja, hij was, voelde zich helemaal ja. vrij om dat gesprek. Om dat te ja, doen ook. Mooi kerel. Ja. Hij Zo. komt ook uh, muziceren in de Binnenwaai. En de binnenwaai en, uh, is de kerk waar u uh, de kerk. of de ja, plaats inderdaad. waar u samenkomt. Ja, is natuurlijk helemaal niets met een kerk. En dat geldt eigenlijk voor de meeste Met Met een kerk hebben ze niks. Maar het aardige is dat je ziet dat veel mensen toch wel wat hebben met God. En als ze niks met God hebben, dan hebben ze toch gelukkig nog heel veel met de medemens. Nou, dat zijn precies de twee componenten die wij het godsgeloof horen. Dus ja. we hebben stof over. Daar was altijd eigenlijk wel een gesprek te voeren. Ja. met Vrijen, wat is Eiberburg van Wijk? Wat, wat voor mensen wonen daar? Dat is veel diverser dan je zou denken. Uh, meesten gaan toch uit van, ja, daar woont de, de Jup die twee of drie keer modaal heeft met twee kinderen. Die wonen er wel degelijk. Uh, maar dat is uh, niet alleen het geval. Er, woont, er is bijvoorbeeld ook een hele grote Surinaamse gemeenschap... een hele grote Marokkaanse gemeenschap. Er zijn ouderen, er zijn ook mensen zoals we die nu noemen... Maar ja, met een rugzakje of met een vlekje. Ik weet niet precies hoe we ze moeten typeren. Maar um, die zijn er ook. En uh, dat, dat woont toch hoofdzakelijk ja, door elkaar en, en met elkaar... Um, dus het is, het is een heel verrassende wijk. Dat merkte ja. ik trouwens ook tijdens de draaidagen met mijn crew... die elke keer zo blij verrast waren op de plekken waar we kwamen in de huiskamers. Van goh, woont dat ook hier? We hadden een die... heel ander beeld blijkbaar van hoe zo'n wijk in elkaar zat. Ja, ja. ja. ja. ja. veel minder de stereotype dan je verwacht of vermoedt. Ja. Op Visser, het is natuurlijk een film, maar wat mij dus opviel... is dat het heel makkelijk is om met mensen te praten... over zingeving, over dood, over leven, over God. Dat dat, kunt u dat altijd heel makkelijk? Of zijn de mensen op Eiburg daar heel open over? Hoe, hoe is dat te verklaren? Nou ja, of ik het, het is moeilijk voor jezelf te zeggen dat het, dat het makkelijk is. Maar inderdaad heb ik in mijn leven wat dat betreft... weinig verdrietige momenten gehad. Wel weer op andere manieren natuurlijk. Maar misschien komt dat omdat ik uh, uh, heel, uh, ja, heel laag begin. Ik heb, ik heb ook helemaal geen behoefte aan. Zo ben ik niet opgevoed. Zo heb ik me ook nooit gevoeld als de dominee die nu eens even iets komt vertellen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dat, uh, dat, dat ligt mij ook helemaal niet. En nogmaals, dat zullen heel veel van mijn collega's ook, ze, ook doen. Dat ik nou toevallig het voorrecht heb gehad dat ik een... Een documentaire maakt op mijn weg vindt die het ook nog eens leuk vindt. Wordt het en maar, spannend. Uh, dat is natuurlijk uh, iets erg leuk. Maar ik denk, zoals ik werk, dat toch uh, de meeste van mijn collega's dat zullen doen. Ja, Janneke, wil je wat? Ja, ik, ik vroeg me af, laat de documentaire alleen de geslaagde gesprekken zien. Ik kan me voorstellen dat je ook wel eens wordt weggestuurd. Misschien zelfs wel eens op een nare manier. Nou, dat is nou juist het verrassende. Dat heb ik me ook inderdaad, ik heb dat ook in mijn leven vaak meegemaakt, ook in mijn vorige gemeente. Dan uh, inderdaad werden die deuren, zoals Elspeth zegt, uh, wel eens voor je neus dichtgegooid. En dan zet je, mijn... je snel je voeten tussen? Of, uh? Nee, nee dat zijn die nou, we je Dat is helemaal geen sprake van. De mensen moeten die ruimte krijgen, maar het is wel zo dat je daar natuurlijk, uh, ik ben ook maar mens... dus dat betekent dat je daar uh, wel dan uh, wat aangeslagen door kan raken. Ja, dat begrijp ik. Maar uh, dat is nu juist het bijzondere... en dat verrast me nog steeds uh, dag, nou, dag in, dag uit als nou overdreven... maar week in, week uit, dat dat niet gebeurt. Mensen zijn buitengewoon correct, staan mij te woord. En maar ze, uh, vraag, u, ze laten u niet altijd binnen, toch? Nee, oh zeker Want je ziet niet. ook heel vaak dat mensen zeggen... nee hoor, dank u wel, geen belangstelling. Ja, zeker. Uh, daarom zie je ook in de film Klopt. natuurlijk het goede vraag van... Zijn, je ziet ook gesprekken waarin het niet slaagt... Maar op het moment dat op gesprek kan komen, zijn de mensen ontvangen om het aan te gaan. Ja. En je ziet wel een aantal afwijzingen. Dat zit aan het begin van de film. Juist als uh, Rob Visser aanbeeldt bij, uh, bij Portiek Flats. Daarin hoor je meer de afwijzingen. Je ziet ze niet zozeer aan de deur. Ik heb wel trouwens een aantal afwijzingen gefilmd. En die zijn uiteindelijk inderdaad niet in de film gekomen. Maar die zijn om in, andere in scène redenen. gezet dan? Die zijn wel dan wel in scène gezet. Nou, omdat ik zelf binnen wilde staan op het moment dat Rob Visser worden afge uh, uh, dat, dat hij niet naar binnen kon komen. Ja. Uh, is het inderdaad op een bepaalde manier in scène gezet... maar wel, uh, iemand zou sowieso... Ja, dat begrijp ik. Grijp ik ja. Maar ze wilde jou dan ja. nog wel net even doen. Dus hij mocht niet binnenkomen, jij wel. <laughs> ja. Ja. Hey, dus wat dan betreft een erg leuk verhaal is dat het bij... want dat, dat werd heel goed gescreend. Want er was één ding waar een schrikscenario voor mij was... dat er ook maar één fake gesprek in zou zitten. Ja. Dat is echt absoluut niet de gebeurd. De gesprekken die we zien, die u voert... Die, die zijn, zijn echt... volstrekt uh, integer. En ook uh, van die vijftien mensen die in de reportage zitten... Er zijn er twaalf die ik ook volstrekt nog nooit gezien had. Drie had ik al wel eens ontmoet op andere momenten. Maar die andere twaalf helemaal nooit. Echte gesprek. Maar u nee, zei net van, ja, ik, dat zegt u, zie ik ook in de film. En dan zegt u van, nee, ik kom niet om je te parkeren. Nee. Wees maar niet bang. Wat, nee. wat, wat, wat, wat komt u wel doen dan? Ik kom met de mensen contact leggen. En voor mij is een gesprek al geslaagd... op het moment dat men zegt, dat is dus ook wat vaak gebeurd... ik kom niet verder dan de hal. Ik heb daar een ongelooflijk leuk moment even met mensen. Ze spreken, ze aanvaarden mijn kaart, want die wil ik graag geven. Van nou, u weet mij dan te vinden in de toekomst. En mijn ervaring leert dat dat ook vaak gebeurt. Maar ja? dan soms wel jaren later, ja. dan denken ze... wacht, is er als een vent aan de telefoon? Piet, waar, waar ligt die kaart ook nog weer? Bij de telefoonboeken. En dat is waar ik al heel blij mee ben. Want het gaat erom dat mensen weten dat een kerk een club van mensen bevat, eh, inhoudt... die geïnteresseerd zijn in hun medemens. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. En dat is voor mij ook God. God is niks anders dan de medemens die in jou geïnteresseerd is. Hm. En, en dat, dat wilt u ze vertellen. Ja. Maar u heeft ook een kerk. Ja. En, uh, het zou natuurlijk ook leuk zijn als er mensen komen op zondag, denk ik. Toch? Ja, zeker. Is het, is het niet uw bedoeling om ze daar naartoe te krijgen? Nee. Uh, als ze komen, ongelooflijk fijn. Zeer welkom. En gelukkig zie je ook dat mensen dat doen. Want natuurlijk, ik sta ook liever voor een volklubje... Ja. dan voor lege stoelen. Lijkt me een stuk leuker. Maar we moeten ook eerlijk zijn, de kerk zoals we die nu kennen... heeft zijn tijd gehad. Dat is helemaal niet erg. Daar moeten wij nu creatief mee omgaan en zeggen... hoe zou het ook anders kunnen? Het verhaal van Jezus is ook niet het verhaal van volle kerken. Het was ook een verhaal van mislukkingen. En dat zullen we als kerk met elkaar onder ogen moeten komen. Dat de kerk voorbij zijn succes is van volle kerken. En dat wij nu met elkaar op een hele andere manier kerk dienen te zijn. Namelijk volgen van hem die uiteindelijk in mensen ogen... zeker een mislukking is geweest. Ja, Jezus Christus. En dat is zichtbaar op Eindburg. Elsbeth, is jouw beeld heel erg veranderd... door deze documentaire te maken? Mm, misschien bepaalde voordelen die je over de wijk kan hebben... die ik ook wel had, uh, die zijn zeker weggenomen. En uh, dat er geen plek zou zijn voor geloof of God... dat is uh, volstrekt niet waar. Dat is helemaal niet waar. Ik wil nog even iets zeggen over die uh, dat het echte gesprekken zijn... en dat het heel authentiek is. Dat heeft denk ik... Uh, ook te maken met hoe wij het hebben gedraaid. Ik heb heel bewust gekozen om uh, in totale te draaien. Uh, dat je ook goed de interieurs van de personen kan zien. Je merkt ook dat kijkers het heel interessant vinden. Goh, wat is er dan ook allemaal daar te zien? Je krijgt toch een extra beeld van het personage. Uh, maar door die afstand vergaten mensen ons ook letterlijk. En ze vergaten dat er een cameraman was, een geluidsman en een documentairemaker. En het was echt een gesprek tussen een eiburger en een dominee. En daar gingen ze helemaal in op. En het was voor mij als maker ook heel mooi om te zien. Nou, ja. Iedereen die het wil zien, vanavond om tien voor half twaalf... wordt het documentaire uitgezonden. Om elf uur. Elf uur. Oh, Oké, okay. op Nederland Bij twee. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1... met Elsbet Grutteke, de EO. So... En Howard de Veer. We gaan praten met Robert Schumacher, cosmetisch arts. Want minister Schipper wil beunhuizen uit de cosmetische industrie weeren, meneer Schumacher. Die zijn er dus blijkbaar. Helaas wel, ja. En waar vinden we die zoal, die beunhazen? <lacht> nou ja, die kun je die overal vinden. Maar uh, wat ik met name beunhazen vind, zijn de schoonheidsspecialisten... die zich met dit soort dingen bezighouden. Want die hebben daar gewoon geen opleiding voor. En uh, dat zijn handelingen die aan uh, artsen zijn voorbehouden. En wat voor handelingen hebben we het dan over? We hebben het over de injectables. En wat zijn injectables? Uh, injectables, dat zijn eigenlijk twee categorieën dingen die je inspuit: uh, enerzijds botox of botoxachtigen, uh, waar je spieren tijdelijk mee stillegt. En anderzijds de fillers waar je dingen mee opvult. Dus bijvoorbeeld lippen kan je ermee vergroten. Of je kunt de neuslippenplooi uh, wat zachter maken. Of wangen meer volume geven, dat soort dingen. Ja, en dat zijn dingen waarvan u zegt... dat wordt nu gedaan door mensen die het niet zouden moeten doen? Ja, mensen die daar niet voor zijn opgeleid. Die ook niet goed weten hoe ze uh, het moeten aanpakken als het misgaat. En die ook zelfs niet goed kunnen inschatten... of het goed of misgaat als ze iets aan het doen zijn. Ja, en hoe kan het dat dat gebeurt? Mag dat nu? Voor zover ik weet mag dat helemaal niet, maar um, het gebeurt wel. Ja. En daar wordt onvoldoende op toegezien... omdat gewoon er onvoldoende mankracht is bij de inspectie. Die heeft al zijn handen vol aan de ziekenhuizen en de klinieken. Laat staan aan de schoonheidssalons als ze daar ook nog eens een keer langs moeten. Dat lukt helemaal niet. Nou, Waar het toe kan leiden, dat, uh, dat gaan we even beluisteren. Het zijn drama's die wij tegenkomen. Deze fillers kunnen ervoor zorgen dat er een ontsteking ontstaat in je gezicht. Bij sommigen zien we dat de filler het bot aanvreet. En dat leidt tot zichtbare en voelbare bobbels. En soms zelfs tot abscessen die we echt chirurgisch moeten wegsnijden. Dus het zijn hele gevaarlijke middelen. Het hebben van een verminkt gezicht leidt bij veel mensen ook tot psychische klachten. naar binnen en De kinderen zeggen van je moet lekker een keer eruit gaan. Ja, ik durf niet. Iedereen kijkt wel. Ja, dat zijn voorbeelden van momenten waarin het fout is gegaan. Voor mensen bij wie het fout is gegaan. Hoeveel mensen gaat het fout? Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Want er is al niet eens een, een goede registratie in de klinieken laat staan. Eh, dat het wordt geregistreerd in allerlei andere kleine praktijken en schoonheidssalons. Maar ik wil toch even ingaan op wat ik hier hoor. Dit gaat hier met name over de permanente fillers... En voor zover ik weet worden die vrijwel nergens meer gebruikt in heel Nederland. Maar die permanente fillers hebben inderdaad dit soort problemen uh, geleverd. Op een gegeven moment heeft de inspectie gezegd... Van, nou, we staan daar niet meer achter. En is dat door de meeste artsen in Nederland ook gevolgd, dat ja. advies? Ja. Uh, nou is dat enerzijds jammer, want ook bij de permanente fillers... Waren wel uh, fillers die toch goed waren en veilig waren. Maar het gros van die permanente fillers. Uh, daar, daar kwam af en toe een probleem, zoals het net genoemd is ja. uh, bij voor. Dus op zich uh, denk ik dat een vooruitgang is dat we nu alleen nog maar met tijdelijke fillers werken. Nou, de minister zegt het mag dus alleen nog maar gebeuren door mensen die dat ook echt kunnen. Vervolgens zegt zij ook, er moet een leeftijdsgrens komen. Vanaf, pas vanaf 18 is plastische chirurgie toegestaan. Wat vindt u van, dat, van die leeftijd? Nou ja, op zich uh, is dat iets wat al wat al nageleefd wordt, die grens. Ik geloof niet dat wij ooit mensen van onder de 18 hebben geopereerd... tenzij het ging om flapoorcorrectie... maar dat heeft de minister ook nadrukkelijk uh, uh -huh. daarvan uitgesloten. Dus die grens die wordt al gehanteerd, maar het is goed om dat een keer vast te leggen, inderdaad. Ja, want het is niet uitgesloten dat er wel mensen zijn die dat wel doen bij. Nee, dat, dat is natuurlijk zo. Dus ja. als daar gewoon uh, wettelijk uh, handhaving komt, dan, uh, dan is dat prima. Ja, gelooft u er wel in dat dat ook gebeurt? Want u zei net al, ja, die inspectie ja, die, die heeft nooit tijd voor dit soort dingen. Ga, is er dan iemand, het is natuurlijk leuk om in regels te komen, maar is er ook iemand die erop gaat toezien? Nou ja, dat, dat hoop je dan dat er meer uh, mankracht voor wordt vrijgemaakt. Maar dat, dat weten we natuurlijk nog niet helemaal. Uh, in ieder geval, het signaal is al goed aan mensen die... Uh, die zich daar niet aan houden, van uh, nou, we zijn... Strafbaar bezig. Ja. En dat zal al remmend werken. Oké, okay, dus dat werkt nou. Nou, er is nog een derde voornemen van de minister. Ze vindt dat er waarschuwende teksten bij televisieprogramma's moeten komen over plastic chirurgie. Zoals de waarschuwingen bij pakjes sigaretten. En uh, ja, we hebben natuurlijk allemaal van die programma's hè, waar mensen gemake-overd worden. Make me beautiful. En zo heeft u daar heeft in het verleden ook aan meegewerkt. Ja, ik maar... heb zeker aan het programma Make Me Beautiful meegewerkt. Dat is natuurlijk tien jaar geleden, 2003. Ja. Uh, dat was een programma dat was eigenlijk het eerste uh, grote make-over programma in Nederland. Uh, ik vind dat de programma's die erna zijn gekomen, komen eigenlijk een beetje bloedloze aftreksels zijn. Wat maar, u maakte was gewoon beter eigenlijk. Dat, dat was kwalitatief beter. Maar dat mag nee, alleen ja, nog nee, maar met waarschijnlijk. Het was kwalitatief beter. En niet alleen omdat het gewoon beter televisie was. Maar ook omdat we meer aan voorlichting deden. En uh, dat deden we uh, toen met name omdat er uh, heel erg scherp... door iedereen werd opgeleid wat we aan het doen waren. En wij, wij vonden het een goede zaak dat dat, uh, ja, dat dat in perspectief werd geplaatst. Ja, en wat voor perspectief plaatst u dan in die tijd? Ja, dat, je kon, dat je liet zien dat het niet allemaal roze geur maandenschijn was... en dat de dingen fout konden gaan. Hm. Dat je heel goed moest nadenken voor je zoiets deed. En ook dat je een, een belangrijke nazorg moest geven. En met name ook een psychische nazorg. Ja, En dat, dat zegt de minister ook. Je moet wijzen op nadelen en op risico's. <coughs> Ziet u in de programma's die er nu zijn, dat te weinig? Ik zie dat wel wat weinig. Omdat uh, de programma's die er nu... Over, dit soort make-over programma's. Daar, dat zijn volledig gesponsorde programma's. En dan gaat het met name om, ja, om zoveel mogelijk operaties te verkopen. Ja, wordt dan door, door de kliniek in, in kwestie gesponsord? Gaat dat zo? Nou, het is, ik zal het precies uitleggen hoe het zit. Een kliniek gaat een deal aan met een aantal leveranciers. Leveranciers eh, betalen het programma in zijn geheel. Dus bijvoorbeeld een fabrikant van borstprotheses en nog een aantal mensen die daar belang bij hebben. En zo heeft de kliniek eigenlijk geen kosten. En uh, wordt dat programma dus volledig gesponsord? Nou, Els, wat ga Volgens mij zit, zit jij te denken: documenteren <laughs> of niet? <laughs> Uh, nee, zo, nee, nog niet. Nee, nog niet helemaal. Hoe luistert u ernaar, Donny Visser? Nou, ik hoor dit met respect aan. Ik uh, heb die programma's gemist. Ik denk dat het op zich een, een zegen kan zijn. Uh, plastische chirurgie, uh, kosmische, eh, of dan in dit geval de, de cosmetische kanten van prachtig. Maar ik denk dat het een open deur is ook voor u. Dus natuurlijk verschrikkelijk op moet letten... als de minister natuurlijk gaat bezuinigen. En dat zou ook gaan betekenen dat veel operaties van vrouwen... die mooi zijn, maar nog mooier willen zijn... en al die onzin die je dan vaak ook daarover hoort... hoop van harte dat u zich voor dat soort uh, operaties niet leent. Want daar is de huidige gezondheidszorg denk ik ook te duur voor. En ik denk dat dat ook niet uh, moet kunnen. Maar die worden toch ook helemaal niet vergoed. Nee, nee, nee, nee, nee ja. dat soort ingrepen moeten mensen zelf betalen over het algemeen. Ja. Dus dat, uh, ja. En dat is anders. Dat gaat niet van het budget af van, nee, eh, van de gezondheidszorg. Nee, zeker gezondheid. niet als we het over injectables hebben. Dat zijn, Precies. zijn dingen die mensen zelf... Ja. Nee, maar dan denk ik dat u goed werk doet, want u maakt mensen weer gelukkig. Al daar waar ze soms met hun eigen lichaam in de knoop zitten, ik kan nou, daar heel veel voorbeelden van uh, noemen. Dus wat dat betreft, plukken wij dan weer de vruchten van uw werk. Want <lacht> er komen dan weer mensen tegen die blij zijn. En <lacht> nou, dan heeft u weer gelukkige mensen en ja, dan hoeft u niet altijd moeilijke gesprekken met ons te voeren. Precies. Uh, Meneer het is het zinnig wat de minister nu doet? Denkt u dat het echt problemen oplost? Want u, die ziet u ongetwijfeld ook. Denkt u dat ja. dit gaat helpen? Nou, ik denk dat het een eerste stap is en zo moet je het ook zien. Want er moet natuurlijk nog heel veel gedaan worden. We hebben het nu over een leeftijdsgrens. We hebben het over specialisten die, die handelingen verrichten, die aan artsen zijn voorbehouden. Maar je moet daar nog veel verder in gaan. Als je het hebt over de cosmetische geneeskunde... daar moet nou eindelijk eens een fatsoenlijke opleiding voor komen. Want die is er nog steeds die is er niet. niet. Oh. Ik ben nu zelf 25 jaar bezig. Ik heb uh, eerst een aantal jaar algemene chirurgie gedaan. En daarna ben ik intern min of meer opgeleid... door de plasticiërgen in onze kliniek die zich bezig met cosmetische chirurgie. Maar uh, daarna heb ik het mezelf moeten leren... En, uh, dat doe je dan door naar het buitenland te gaan, et cetera. Maar een echte opleiding die was toen niet voorhanden, 25 jaar geleden niet... en is nog steeds niet voorhanden. Nee, dus dat is ook iets wat moet gebeuren? Is ja, het er want zit... je, je krijgt natuurlijk nu artsen die net van de universiteitsbanken komen... en dan een aantal weken een cursus nee, Dan ga ik ook maar even prikken. Ja. En dat zijn natuurlijk rare dingen. Ja, dus een opleiding moet er ook komen. Is de minister daar gevoelig voor, denk ik? Uh, daar wordt nu over gesproken met de minister, ja. ja. Oké, okay. en op welke termijn kunnen we dat verwachten? Nou, uh, laten we zeggen, binnen, binnen twee jaar verwachten we... dat er, uh, dat er wel vooruitgang is geboekt okay. op dat gebied. En dan wordt het steeds veiliger. Trot, dat denk ik. Dan zullen we er nog eens even over nadenken. wat we dan allemaal gaan laten doen. Hartelijk dank. <laughs> ja, <laughs> het is uh, tijd voor onze dichter bij de dag. en dat is uh, Frank van Pamelen. Frank, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Heb je iets met uh, cosmetische artsen. en plastische chirurgie en zo? Dat, dat heeft bij mij totaal geen zin meer. <laughs> okay. dus. Maar je kan wel goed gedichten schrijven. Dus daar gaan we ja, Ik heb net laatst. de laatste, de laatste filters erin gezet. Dus Oké. Okay. Ja. Zelf traditie. <laughs> Doet ook. Traditie. <altijd> Doe het ook wel zelf. <laughs> traditie. Wat is er met dit land? Wat is er aan de hand met dit land? Dat eeuwige getrut rondom de trots op een traditie. Al die veranderingen waarvan ik de noodzaak niet zie. Hou op! Vandaag geef ik van een conservatieve klank blijk. Laat wortels nou toch wortels. Laat het toe de Frans in Frankrijk. Wat hebben al die nieuwe nieuwerwetse grillen nou voor zin? Wat moet een man als David end nou met een nieuw begin? Die man moet voor zijn leven door de club worden benoemd. Die Davidster van Ajax is ooit nog naar hem genoemd. Wat is er met dit land? Wat is er aan de hand met dit land? De Cavern Club in Groningen, op zich klinkt het fantastisch. Maar als een vorm van chirurgie is het mij iets te plastisch. En dat een mens van sappig sinaasappelig na jaren een droge mandarijn wordt, moet je maar als waar ervaren. Wat hebben al die nieuwe wetse grillen nou voor nut? Zo praten we elkaar maar op de kast of in de put. Tradities zijn tradities, die verander je dus niet. Ik leg de loper uit voor Sinterklaas en Zwarte Piet.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 Een hartelijk dank aan al onze gasten van vandaag. En dat waren Jos Vaassen, Janneke Vreugdeheel, David Ent, Henk Leegte... Rob Visser, Elsbeth Fraaien en Robert Schumacher. En voor de muziek was dat Meindert Thalma. Zometeen na half vier de villa met Tessel Blok. Tessel, goedemiddag. Dag Elsbeth, goedemiddag. Wat ga jij doen? Tien topmannen van grote energiebedrijven slaan alarm. Het zal je niet ontgaan zijn. Ze reizen deze dagen Europa af om regeringsleiders ervan te overtuigen... dat de opkomst van en de subsidiëring van groene stroom... een gevaar is voor onze energievoorziening. Krokodillentranen, zegt Ron Wit. Hij is directeur energie bij de Stichting Natuur en Milieu. En hij is mijn gast zometeen in de villa. Dit is Radio 1. Het is half vier. Hier is Dorot Megens met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een bus in de Zuid-Russische stad Volgograd zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Vijf passagiers en de dader. En die dader zou een vrouw zijn. Kleine twintig mensen raakten gewond. Veel van hen zijn er slecht aan toe. Wie verantwoordelijk is voor die aanslag in Volgograd is niet bekend. Nadat hij hem een week in Rome heeft laten wachten... heeft paus Franciscus 20 minuten gesproken... met de in opspraak geraakte Duitse bischop Thebarts van Elst. Het Vaticaan maakte na afloop niets bekend over de inhoud van het gesprek. Thebarts van Elst moest zich onder andere verantwoorden... voor de vele miljoenen voor de verbouwing van zijn ambtswoning in Duitsland. En in Spanje zit een lid van de Baskische terreurbeweging ETA... ten onrechte nog steeds vast in de gevangenis. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg... heeft bepaald dat de vrouw moet worden vrijgelaten. Ze zit een straf uit van duizenden jaren voor terreuraanslagen. Maar in Spanje moet ze met zo'n straf na 30 jaar worden vrijgelaten. Maar dat gebeurt niet bij ETA-leden. De Europese rechter vindt dat dat niet kan. Het zijn de hoofdpunten. De Wijnand bij de ANWB. Hoe is het op de weg? Nou, het valt op zich mee, Elsbeth. Op de A58 in het zuiden van het land staat nu de enige file... van Breda naar Tilburg bij Ulfenhout, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel Blok. Hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wankelt het fundament van ons strafrechtssysteem... door gesjoemel van het Openbaar Ministerie in Limburg? En hoe kan de Amerikaanse drugspolitie al jaren hier in Nederland... haar gang gaan met burgerinfiltranten en gecontroleerde drugshandel? Daarover praten wij na vier uur in ons juridisch panel Schuld en Boete groene stroom bedreigt de grote energiebedrijven. Een dreigende kop vanochtend in de krant en een stoet van tien energiebazen... die Europa afreist om regeringsleiders te waarschuwen voor een grote black-out. Ze piepen en voeren een achterhoedige gevecht, Dat zegt milieueconoom Ron Wit van de Stichting Natuur en Milieu. En hij is mijn gast. En uw reacties zijn welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. In NRC Handelsblad vanavond een artikel over patiënten die op kosten van hun persoonsgebonden budget, het PGB, naar Suriname en Zuid-Afrika reizen. Het is een artikel met een verontwaardigde ondertoon. De krant heeft een inventarisatie gedaan en noemt het bedrijf Be Active in Almere met naam en toenaam. Directeur van Be Active is Rutger Pesch. Ik heb hem nu aan de telefoon. Dag meneer Pesch, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, u bent volgens dit onderzoek van NRC al 17 keer naar Suriname gereisd met kinderen die ADHD of autisme hebben. Tickets, zorg en verblijf worden volgens dit verhaal uit het PGB betaald. Klopt dat? Uh, tickets niet. Zorg en verblijf wel. Uh, dat klopt. Ja, En de tickets die, uh, die, die worden gewoon door, door de familie zelf betaald, buiten het PGB om? Nee, tickets die worden betaald door Be Active. Uh, uh, um, omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen aan deze activiteit deel kunnen nemen. En dat zou ook niet vanuit het persoonsvonden budget betaald kunnen worden. Nee, dat mag niet. Nee. Hey, laten we eerst dan even beactive. Wat, wat, wat is het voor bedrijf dat u heeft? Hoe komen deze patiënten bij u terecht? Uh, we zijn een bedrijf. We hebben ons gespecialiseerd in het werken met actieve kinderen en kinderen met ADHD. En wij doen met name weekend- en vakantieopvang. Uh, kinderen komen één keer per vier weken bij ons logeren. Dat doen we meestal op centerparks. Uh, dat is leuk voor de kinderen, maar belangrijker is ontlasting voor de thuissituatie. En ook tijdens de, uh, de basisschoolvakanties uh, organiseren we allerlei activiteiten. Ja. Uh, zo ben ik nu onderweg naar, uh, naar, naar België, want daar hebben we een survival week. In de Ardennen? Klopt. En dat is dus helemaal. Het is een bedrijf dat zich helemaal richt op dit soort therapeutische weken voor ADHD-kinderen of, of kinderen die autisme hebben. Of anderszins misschien een, een, een handicap. En uh, dan vraag je je af, waar, waarom zitten daar ook reizen naar Zuid-Afrika en Suriname bij? Wat voegt dat toe? Wij gaan niet naar Zuid-Afrika. Uh, uh, het NRC uh, doet op een activiteit die wij in Azië hebben geprobeerd. Uh, afgelopen juli. Uh, wij doen nog heel lang weekend- en vakantieopvang. En, uh, je probeert kinderen verder te krijgen in een gedrag. Uh, uh, veel kinderen zitten in een isolement, zitten thuis alleen maar achter de computer. Uh, Wordt vaak niet begrepen in de buurt. En je probeert kinderen handvatig te geven, zodat ze uiteindelijk verder weer kunnen in het leven. En uiteindelijk ook uh, stappen verder kunnen maken uh, richting de toekomst. Mm -hmm. uh, en ze proberen te kijken naar wat mogelijk uh, uh, daar uh, uh, dingen in kan opleveren. Uh, Suriname is iets wat we één keer, uh, twee, maximaal drie keer per jaar doen. Als, als activiteit extra. Uh -huh. uh, echt om kinderen een omstappen te, te maken. Om ze even helemaal in een andere omgeving te laten zijn? Ja, je haalt ze eigenlijk op dat moment compleet uit de comfortzone. Uh, uh, komen in een omgeving die totaal anders is dan wat ze gewend zijn. En komen dan eigenlijk achter dat ze ook dat aan kunnen. Uh -huh. En uh, heel veel ouders ervaren als hun kinderen weer terug zijn dat ze die vertaalslag maken ook in het, in het, in het huidige leven, in, in, in Nederland... Uh, dat ze wel weer met de bus durven gaan. Uh, dat ze zich beter kunnen redden in bepaalde situaties... die anders gaan dan ze hadden verwacht. Je mag dus zeggen dat die acten... want kijk, je, je krijgt de indruk als je dat artikel uh, even zo leest... dat het gaat om een, een soort vakantie. Maar ik, als ik u nu zo hoor, dan zou je moeten zeggen dat het echt gaat om... jullie hebben zorgprogramma's, echt een programma opgesteld. Het gaat daadwerkelijk om therapieën. Het is dus om kinderen verder te krijgen, inderdaad. Uh, uh, ik heb ook naar de ene per e-mail gereageerd. Van goh, kijk, op het moment dat ik naar Thailand zou gaan. En ik zou er alleen maar aan het strand zitten. Zou het belachelijk zijn als het betaald kan worden... uit het budget. Er moet gekeken worden waarom wordt een bepaalde activiteit georganiseerd... en hoe wordt het georganiseerd. En, en voldoet het aan de doelstelling, ja of niet. Oké, okay, het is zo dat mensen het mag. Hè. Volgens de regels van het PGB... mogen uh, uh, mensen zelf weten welke zorg ze inkopen. Ze mogen dat ook voor een aantal weken per jaar in, in het buitenland doen. Of aan zorg in het buitenland besteden. Maar hoe moeten ze dan, moet er dan achteraf uh, gecontroleerd worden... dat het daadwerkelijk om zorg of therapie is? Gegaan. bent u verplicht bijvoorbeeld uh, om opening van zaken te geven van uw programma... of moeten de pgb-patiënten dat zelf doen? Uh, ouders worden gecontroleerd. Uh, uh, ouders hebben een, een persoonlijke budget toegekregen vanuit, vanuit via jeugdzorg... en dat wordt gecontroleerd door het zorgkantoor. En die moeten ook steeds een, een, een, een afrekening maken van wat hebben ze gedaan... wat hebben ze ingekocht en daar moeten ook weer verslagen bij staan. En die verslagen die maken wij weer en daar staat ook Suriname gewoon in benoemd. En het is ook zo, even voor de duidelijkheid... Uh, je kiest hè, bij het PGB je eigen zorg. Het is zo dat de ouders zelf bij u komen en hiervoor kiezen... en niet zo dat u zo'n bedrijf bent dat zegt... geef mij dat PGB, want ik ga dat goed voor jou beheren. Nee, want daar, uh, dat moet denk ik heel transparant zijn. Wij bieden activiteiten aan waarvan wij ook vinden dat we ze aan kunnen bieden... volgens uh, het uh, betaald uit PGB. Uh, en ouders maken de afweging of dat bij hun kind... Uh, in de situatie waarin zij zitten als gezin ook past. Ja. Oké. Goed. Het is zo dat die PGB wordt betaald. De PGB wordt betaald uit de AWBZ. Dat is een volksverzekering. Vindt u het ook van het grootste belang, niet van het grootste belang, dat u duidelijk maakt dat, als dat allemaal klopt, dat uw bedrijf niet aan een leuke vakantie doet, maar dat het om zorg gaat wat ingekocht wordt? Ja, absoluut. Als voorbeeld: wij zitten in oost want daar hebben wij al jaren vakantiekampen. Dat is voor iedereen. En dat mag je absoluut niet betalen vanuit het budget. Uh, uh, en daarnaast hebben we ook vakantieopvang. En dat mag wel betaald worden uit het budget, Maar daar is de doelstelling van die activiteit is heel anders. Terwijl als je er op afstand naar kijkt, zou het hetzelfde eruit kunnen zien. Maar de doelstelling is gewoon compleet anders. Ja. Goed, meneer Pesch, directeur van Be Active. Dat is dus een bedrijf wat uh, zorg- en therapieweken en weekenden... overal op de wereld, zou je bijna denken, uh, verzorgt. Wat ingekocht wordt via het PGB. Er is vanavond een verhaal over in NRC Handelsblad. Maar dan heeft u in elk geval bij ons ook even uw verhaal kunnen vertellen. Hartelijk bedankt. Dank u wel. Pst, Eén minuut. Het ziekenhuis. Ja, wat vind je mooi aan een nummer... Ik weet dat ik dat op de camping hoorde, toen lag ik in de kerven een dutje te doen. En toen werd ik wakker van deze muziek. En ik was er zo van onderaan, ik vond het zo prachtig. Muziek als medicijn, het verzoek laten programma van Waterland Radio. Goedemorgen, heerde. Hallo. Even, uh, ja. van Heeft u iets wat u graag wilt horen? Iets vrolijks. Uh, we gingen op vakantie met uh, van het geld van oma ik ben net gekomen, ik mag een nacht hier blijven direct. Dus... Op vakantie gewoon. dat geeft een blij gevoel altijd. En dat, uh, dat heeft iedereen wel nodig in ziekenhuis, denk ik. Je maakt een praatje met die patiënten. En Het zijn hele andere verhalen als dat je bij de supermarkt uh, uh, maakt. Dat je echt hoort van, ik heb nog maar korte leven. Dat zijn gewoon de hele moeilijke dingen. En af en toe sla je gewoon ook dicht. Van, jee, wat moet ik daar nou eigenlijk op zeggen? Deze, kunnen we kunnen hier... Uh... Deze afdeling. is Ja. ja?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 Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Deze week gaan onze correspondenten wereldwijd op zoek naar de waarde van geld en status. En we beginnen vandaag in Zuid-Afrika. De allerbeste taxichauffeur van het land worden. Dat is daar een echte erezaak. Taxi, taxi, riding in the backseat. De taxichauffeurs hebben zich verzameld hier op een uh, parkeerplaats in het uh, noordwesten van Zuid-Afrika. De wedstrijd gaat per provincie. En hier op de parkeerplaats krijgen ze eerst uitleg over hoe ze ongelukken kunnen voorkomen en veilig kunnen rijden. Do you guys do 140, 160. Even though you got and then when I and then, and most of En time I've noticed uh, with, with, with taxis, like uh, every time there's an accident. Once there's a is involved, everybody blames the taxi drivers. De reputatie van deze taxichauffeurs is erbarmelijk slecht. Ze staan te bekend om het te harde rijden. Om de vele ongelukken die ze maken. En dagelijks snijden ze ook mij hier in Zuid-Afrika af. Ik vraag me af of deze wedstrijd dan ook wel een echte winnaar kan hebben. En of er wel goede chauffeurs onder deze groep zijn. Ik ben de beste rebuur van Zuid-Afrika. En jij? Ja, yeah, ik ben de beste van van Zuid-Afrika. Ja? Yeah. Ja, yeah, ik ben de beste driver. Ja, yeah, in Zazie. Ik ben een van de best drivers. Oh, one of them, een van de. Ja, yeah, iets, yeah. iets bescheidener. Hey, Mijn naam is Tabo Zimane, I'm from van Tabo hier, taxichauffeur, al voor zeven jaar. Hij is 27, eh, vader van uh, twee kinderen. Uh, staat hier uh, in een uh, T-shirt waarop staat: De Number One Taxi driver, nou misschien wordt hij dat wel, en hij staat te wachten tot het zijn tijd is op het hindernisparcours. En jullie stonden net te kijken naar een cursus remmen, en eigenlijk zeiden jullie allemaal, ja, stiekem rijden we toch allemaal veel te hard. Yes, because you, you see as taxi drivers, we just drive, and then we love speed. So after today, hey, we we learned something. We saw that speed kills. So maar waarom rij je dan te hard? Why do you drive too fast? You know, you do the pick-ups. So you, you, you try to make money fast. Je wil snel geld. Ze willen zo snel mogelijk mensen oppikken, yeah. ergens weer afzetten <laughs> en dan weer verder naar de volgende. En ben je de beste chauffeur van Zuid-Afrika? Are you the best taxi driver of Zuid-Afrika? Yes, I am, I am the, the best taxi driver. I don't think so. <laughs> <laughs> hij zegt: ik ben de beste taxichauffeur van Zuid-Afrika. Ik denk niet dat ik het ben, maar ik weet zeker dat ik het ben, dus ik ga winnen. Ja, no is my turn, so let's go en doe it. Ik stap nu bij Tabo in de taxi voor het hindernisparcours. Dit is het moment. Dit is de moment, Tabel. Het is the moment of the truth. Oké, okay, ik ga nu gewoon even toekijken, want hij moet zich concentreren. Zet zijn spiegels goed. In zijn vrij. Rechtdoor, rechtdoor. En hij rijdt dus een aantal pionnen door. En het gaat ook op tijd. Hij moet het zo snel mogelijk doen. En op de pionnen liggen tennisballen. En die mag hij er niet afhalen. Laatste meters. That's it? Ja, yeah, dat is het. How did it go? Ah, oh, it was fine. En geen strafpunt. What do you think your time is? Wat is je tijd? I'm not sure. What? Oh, hij mag, zijn tijd, hij mag zijn tijd niet weten, maar ik wel. 3 minuten 27. is dat goed is dat een good time very, good. very very good because normally they do it within a space of about four to five minutes so normaal gesproken vier minutes. tot vijf minuten en nu ongeveer 3,5 minuten. halve minuten very calm and he was poised and he, he knew exactly what to be done hij wist wat uh, hij moest uh, doen en hij had ook nog een passagier en hij had een passenger yes and he had a passenger for that so you can tell he's a very very good safe driver i would like him to win as well de instructeur zegt, hele veilige chauffeur. Ik wil graag dat hij het bent. Dat was een bijdrage van Alice van Gelder. En morgen is Metropolis in Frankrijk... en horen we hoe warm de crème de la crème van Parijs erbij zit. De opmars van groene stroom gaat in Europa eigenlijk veel sneller dan verwacht. Je zou denken, het kan niet snel genoeg gaan. Maar tien grote traditionele energiebedrijven luiden vandaag... of eigenlijk al deze al eerder de noodklok. Er is overcapaciteit. Gas- en kolencentrales gaan stilvallen. is niet meer te betalen. En die zijn, althans volgens die bedrijven, voorlopig nog wel nodig... om op windstille of zondoze dagen te voorkomen dat de energie uitvalt. Ron Witt, hoofdenergie van de Stichting Natuur en Milieu. Hartelijk welkom. Goedendag. Vanochtend hoorden we bij de collega's van de KRO hier op deze zender... Gertjan Langhorst van Gasterra, Dat is een van die tien kopstukken die Europa nu afreist. Uh, hoorden we de noodklok luiden. Heeft hij een punt? Is het terecht? Nou, in de eerste plaats uh, proberen de, de tien CEO's... van de grote energiebedrijven in Europa... eigenlijk hun eigen mismanagement te camoufleren. Uh, het is zo dat ze veel te veel gas- en kolencentrales... in Europa hebben neergezet in de afgelopen jaren. Waardoor er enorme prijsdruk is en waardoor hun winsten uh, worden uitgehold. En nu proberen ze eigenlijk uh, de schuld volledig daarvan... in de schoenen te schuiven van, uh, van de duurzame energieopmars... van meer wind en zon in Europa... Mm. En, uh, en dat is onterecht, want ze hebben zelf gewoon allerlei uh, beslissingen genomen uh, waar ze nu uh, ja, de, de effecten van ondervinden. Ja, U zei al, het zijn eigenlijk krokodillentranen. Ze hebben toen het grote geld gezien en dat is niet uitgekomen. Ja, dat klopt. Kijk, een aantal jaren geleden... werd de energiemarkt in Europa geliberaliseerd. En toen dachten al die energiebedrijven... nou, nu gaan wij eens even flink wat, wat geld verdienen. En ze hebben dus allemaal een grote broek aangetrokken. En ze zijn eigenlijk in een klassieke varkenscyclus terechtgekomen. De varkenscyclus? Ja, dat is een, een, een cyclus dat als de prijzen hoog zijn... in dit geval van elektriciteit... dat alle aanbieders, in dit geval de energiebedrijven... denken van, hé, hey, daar kan ik een graantje van meepikken. Dus die beginnen dan allemaal extra te produceren... en extra aan te bieden op de markt. Met als geval... Volg dat de prijs in elkaar zakt... Mm -hmm. en uiteindelijk dat iedereen dan uh, niet die prijs krijgt... die ze hadden gedacht te krijgen. Dus daar ligt het aan. En niet, zoals er nu wordt gezegd... Uh, die gesubsidieerde, groene, dus alternatieve, niet-fossiele stroom. Nou... In, in, in sommige landen, zoals in Duitsland, uh, speelt ook, wel ook dit probleem. Hè? Dus, dus daar hebben ze wel een punt dat ook uh, meer zon en wind zorgt ervoor... dat met name als het heel hard waait en de zon veel, veel schijnt... dat dan de elektriciteitsprijzen omlaag gaan. Dat, dat is misschien wat tegen de intuïtie van veel mensen. Want die denken juist dat zon en wind uh, energie duur is. Mm -hmm. uh, maar het is uh, niet meer duur op het moment dat het al gebouwd is. Dan is, is Als er eenmaal zo'n windmolen staat, dan is het eigenlijk, ik wil niet zeggen voor niks, maar praktisch. Dan, nou, staat dan, is, het, dan, is, het, dan is het wel voor niks, want die zonnestralen en die, en die, en die, en die wind die, die is gratis. Dus dan blijven ze gewoon draaien en dan gaan ze dat ook uh, aanbieden op de markt. En dat zorgt voor een prijsdrukkend effect. En daar hebben de, de ouderwetse bedrijven met gas- en kolencentrales heel veel last van. Hm. Er liggen nu al heel veel kolencentrales stil, toch? Nou, er liggen in Europa, op dit moment zijn er iets van 50 gascentrales uh, stilgezet. Mm. Omdat die niet meer rendabel kunnen draaien. Dat komt enerzijds doordat er veel te veel overcapaciteit is. Anderzijds omdat er in sommige landen ook over, uh, meer groene stroom is gekomen. Zoals met name in Duitsland. In Nederland speelt dat veel minder. Hè, want we hebben 10% duurzame elektriciteit. En waarvan maar de helft uit zon en wind terwijl we wel 50% overcapaciteit hebben. Dus, dus dat effect is veel groter dan dat kleine effect in Nederland... van mm -hmm. die extra zon en wind. En vooral die zonne-energie wordt eigenlijk aangeduid... als de grote boosdoener door de, door de grote energiebedrijven. Die zeggen, dat hebben ze kennelijk niet zien aankomen. Ze hebben het nog niet eens zozeer over die windenergie... maar vooral die zonne-energie. Waarom is dat? Nou ja, dat, dat die zonne-energie, dat is natuurlijk als het in, in weer dat effect. Als het eenmaal op het dak ligt, dan, dan blijft het gewoon doordraaien... en dan gaat het gewoon stroom uh, produceren... waardoor de prijzen omlaag gaan en hun winstmassies omlaag gaan. Dat is één ding. Het tweede is, en dat is dat, is, dat, is, dat ze hebben toch een boter op hun hoofd... is dat ze hebben, als je kijkt naar Duitsland... dan zie je dat maar 7% van alle zon- en windenergie... Uh, is in handen van de grote energiebedrijven. Dus met andere woorden, 93% is in handen van, van, van burgers, van corporaties, van lokale projectontwikkelaars. En dus die hebben die hele nieuwe markt gepakt. En eigenlijk hebben de energiebedrijven, zou je kunnen zeggen, euh, hebben de boot gemist. Ja, die hebben al hun geld gestoken in die centrales. Waar ja, die ze nu. Ja. Want dat zeggen ze ook eigenlijk het liefst wat steun voor zouden willen hebben van ofwel Brussel of nationale overheden. Om die centrales in elk geval draaiende te houden. Zij, zij zeggen eigenlijk in de loop van of in de toekomst kunnen wij dat niet meer. Maar je hebt ze nodig nog steeds voor die overgang naar totale groene stroom. He, er zijn windloze dagen, uh, zonloze dagen, dat is even heel simpel geschetst. Je moet nog lange tijd die gascentrales of kolencentrales achter de hand hebben. Nou, dat moeten jullie dan maar betalen. Dat is wat ze eigenlijk zeggen. Ja, kijk, zij, zij verwarren hun eigen probleem met, met de oplossing. Um, <laughs> het, het is zo dat... Uh, uh, ik vergelijk het maar met een strandpaviljoen. Als een strandpaviljoen, als, een als bij een slechte zomer... ga je als overheid ga je die ook niet subsidiëren omdat er dan geen mensen komen. Dus dat is, dat is ook met energiebedrijven. Dus die kolencentrales bijvoorbeeld... Als die straks niet meer kunnen leveren aan het net... omdat er veel meer zon en wind is... dan moet je ze niet op opeensielig gaan vinden en gaan subsidiëren. Want dat is eigenlijk wat ze vragen. Nee, dan moeten ze dus in de periodes dat er geen zon en wind is... dan moeten ze opgeschakeld worden... en dan kunnen ze profiteren van de hele hoge prijzen. Kan dat? Kan dat zo aan, uit, aan, uit? Nou, gascentrales kunnen dat heel goed. Dus, dus, dus, dus, dus wij zeggen eigenlijk... Nou, de oplossing zit hem niet zozeer in het, het subsidiëren van, van die oude bakken... Hè, de kolencentrales. Uh, want als je die in stand houdt... Dan rem je de toekomst, dan rem je innovatie. De oplossingen die, die nodig zijn voor de energietransitie. Dan moet je juist uh, oplossingen stimuleren die, die, die, die met alles te maken hebben. Dus dat kunnen deels bijvoorbeeld, de, we kennen dat voorbeeld nu al. Dat zijn de tuinders, die hebben warmtekrachtinstallaties. En die kijken nu al naar van als, er, als de prijs goed is op de markt, dan gaan ze meer aanbieden. Dan als er, en als de prijs laag is, gaan ze minder aanbieden. Mm. Dus dat soort uh, partijen, uh, maar ook bijvoorbeeld de chemische industrie die in staat is om, om de, hun eigen vraag naar elektriciteit uh, tijdelijk misschien wel uh, te verminderen. De, tegen vraagsturen. de vraagsturen. Maar ja. kan dat in zo'n chemische... Dat kan in, in een industrie. Dat is maakbaar. Dat is maakbaar. En je zou dan eigenlijk... Net als je nu een stroommarkt hebt... waarbij vraag en aanbod van stroom tot stand komt... Uh, uh, zou je ook een, een markt moeten hebben voor vraag en aanbod naar flexibiliteit... Dus, dus, dus bijvoorbeeld de vraag en aanbod van, van, van vraag naar, naar stroom. En eh, zoals met die, mm -hmm. met die warmtekracht voor installaties. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat burgers, consumenten, eh, als die straks allemaal slimme meters hebben en slimme apparaten thuis, een slimme wasmachine bijvoorbeeld, dat die op afstand wordt uitgeschakeld en pas aangeschakeld wordt op het moment dat er s'nachts eh, heel weinig vraag naar stroom is. En op die manier zorg je voor de energietransitie. Maar zegt, zegt u nu uh, die voorbeelden die u geeft van wat er, wat er zou kunnen en wat daadwerkelijk eigenlijk gewoon voor het grijpen is, wat allemaal niet zo ingewikkeld is. Dat houden we tegen als we nu mee zouden gaan met uh, deze uh, dreigende, sombere taal van de grote energiebedrijven, van de t-ceo's die nu zeggen uh, uh, wij vallen om zo meteen. En jullie hebben ons toch. Het is ook een soort dreiging. Jullie hebben ons nog nodig, dus wees voorzichtig, voorzichtig met ons. Nou, er zijn twee, twee belangrijke punten over te maken. De eerste is, zij ze zeggen eigenlijk de grote CEO's van uh, stop met subsidies voor duurzamen, maar geef ons subsidies voor, uh, voor de kolen- en gascentrales om die in de lucht te houden. Terwijl ze ook zeggen dat de, dat de markt zijn vrije werking moet kunnen hebben. Nou, dat is natuurlijk hartstikke inconsistent met elkaar. Dus wel pleiten voor vrije marktwerking en zelf om subsidies vragen. Tweede is, euh, dat als je dat zou doen... dus als je die subsidies gaat geven... om een aantal oude gas- en koolestaties in de markt te houden... voor die reservecapaciteit... dat je dan eigenlijk heel onaantrekkelijk maakt... voor, voor nieuwe bedrijven... die komen met veel innovatievere oplossingen... zoals ik net al zei, voor die, die, die ja. vraagsturingen. Wij noemen dat met een ingewikkeld woord... Uh, demand-side management. Doe maar niet, doe maar vraagsturing. Eh, maar, <laughs> maar dat is dus waar wat ik zeg dan. Ja. Mocht, de, mocht de overheid zeggen we helpen jullie en we subsidiëren jullie... houden ze daarmee innovatie tegen. Dat klopt. Ja. Ja. Nou is er nog niet zo lang geleden... een energieakkoord gesloten hier in Nederland. Dat krijgt er ook van langs. Want door uh, uh, de politiek in Duitsland... die energiewende in Duitsland... en dat energieakkoord... dat helpt allemaal niet mee, zeggen de CEO's. Dat kost hen eigenlijk de kop. En gaat ervoor zorgen... dat we hier een black-out krijgen. Ofwel dat we niet meer zo... Uh, uh, dat ze geen garantie meer kunnen geven op, op energie voor de huishoudens. Dat is nogal wat. Ja, kijk, en dat energieakkoord zegt namelijk bijvoorbeeld: die kolencentrales moeten dicht. En nou, wel zo snel mogelijk. Ja. Nou, dit soort dingen zijn natuurlijk allemaal in de media geroepen. Uh, uh, ik heb met al deze heren aan tafel gezeten, ieder geval de Nederlandse deel daarvan dan. En ik neem aan dat, uh, dat hun handtekening, die pas een paar maanden uh, oud is... dat die uh, goed is uh, en dat die blijft staan. En dat het energieakkoord zegt namelijk... dat het uh, duurzame energie subsidiesysteem de SDE Plus... leidend is in de komende jaren. Dus ik ga ervan uit dat zij dat ook vinden... want anders hebben ze niet getekend. En Daarom komt dit juist op zo'n gek moment, dat het energieakkoord ligt er. Er is duidelijk waar het heen moet. Het is ook duidelijk dat een overgangsperiode pijn doet... en dat het slachtoffers kan maken... Toch komen ze met dit behoorlijk dreigende verhaal. Ja, dat Zou je je zorgen moeten gaan Dat maken. heeft toch te maken met dat, dat, dat de energiesector... in een gigantische crisis zit in Europa. En, uh, en dat ze dus eigenlijk met een overlevingsstrijd bezig zijn. En je ziet dus ook dat met name de hele grote reuzen... zoals de Eons en de RWE, uh, dat soort, en de Vattenval... Uh, dat die echt behoorlijk in de, in de penarie uh, zitten. En dan komen ze met, met eigenlijk angst- en doemverhalen... over ja, als wij nu niks doen, dan, uh, dan gaat de stroom er misschien vanaf. Oké, okay, en als ze dan zeggen... als wij nu Niks doen dan? Dat kan je je nog voorstellen. Maar dan, zegt u, verbaas ik me over wat zij voorstellen te doen. Namelijk niet vooruit, maar pas op de plaats, pas op de plaats of zelfs achteruit. Ja, het is een, het is, het is een duidelijk gevecht die ze, die ze hier voeren. Um, um, ze, ze, ze kiezen eigenlijk voor één middel als oplossing om die, om die backup uh, te regelen. Terwijl wat er, ik eigenlijk zeg, van, nou, je moet veel meer naar, naar innovatieve oplossingen kijken. Om hetzelfde doel te halen, namelijk flexibiliteit in de markt brengen. Zodat je zoveel mogelijk grootschalige wind en zon op een goede manier kan Maar dat begrijp ik in. En ik denk dat zij dat ook heel erg met u eens zijn. Maar kan het? Kan het financieel? Kan het zonder dat er zich ongelukken voordoen? Dat hele delen van Europa, laat ik het dan maar ook maar even heel groot zeggen... meteen ineens zonder stroom komen te zitten? Nou, ik denk, ik denk dat het goed is om ons te realiseren... dat uh, de Nederlandse en de Duitse uh, energiesystemen... de betrouwbaarste van de wereld zijn. Ze mm -hmm. zijn op, op nummer 1 en 2 ongeveer van, van, de, van de hitlijsten... van betrouwbaarheid qua leveringszekerheid. Het is niet zo dat volgend jaar dat opeens gaat veranderen. Dus, dus dat blijkt ook uit allerlei studies. De komende jaren speelt dit probleem nog helemaal niet. Uh, het is wel zo dat je op termijn uh, wel hier naar moet gaan kijken. Dus, dus daar hebben ze natuurlijk een punt. En daar moeten we met z'n allen ook goed naar kijken. En we hebben nog genoeg tijd om, om de kosten en baten van al deze opties goed naast elkaar te zetten. En te kijken hoe we dat dan uh, met elkaar kunnen oplossen. Bent u bang dat uh, de, deze de karavaan van CEO's van energiebedrijven... een gewillig oor gaat vinden her en der in Europese hoofdsteden? En dat ze misschien toch het, uh, dat voor elkaar krijgen wat ze willen? Namelijk dat ze enigszins gesteund worden... om als backup die oude centrales open te houden. Of draaiende te houden met overheidsgeld. Nou, ik, ik, ik moet zeggen dat ik daar niet zo bang voor ben. Ik heb daar best wel veel vertrouwen in. Omdat, uh, er zit ook een keerzijde aan. Hè? Het feit dat zij uh, misschien problemen hebben met hun winsten. Dat betekent dat, dat er ook bedrijven, met name grote bedrijven... die profiteren van die lage elektriciteitprijzen. Ja, de, de, de staalbedrijven in Europa, die profiteren ja. er gewoon van. Want die, die betalen nauwelijks mee aan die, aan die duurzame energie subsidies, Maar die profiteren ten volle van die lagere elektriciteitprijzen. En, uh, en ik denk dat ook de belastingbetaler en dus, dus de politiek... Zich heel goed realiseert dat het niet meer van deze tijd is om oude technologieën massaal te gaan subsidiëren. Oké. Okay. U bent nu nog hoofd energie van de Stichting Natuur en Milieu. Maar binnenkort gaat u naar Eneco. En gaat u daar richting de politiek en richting de collega's van andere energieaanbieders. wel ditzelfde verhaal houden en proberen ze die richting uit te sturen? U, ik, uh, ik hou u, aan. u mag mij uh, binnenkort weer deze vragen stellen en ik denk dat ik dezelfde antwoorden ga geven. Oké, okay, dan gaan we, dat houden we echt even <laughs> vinger aan de pols. Goed, heel erg bedankt, Ron Wit. Nu dus nog hoofdenergie van de Stichting Natuur en Milieu. En binnenkort gaat hij exact dezelfde verhalen houden, maar dan uh, uit hoofde van zijn functie bij. 1 eco, heel hartelijk bedankt. En uh, de villa is zometeen na nieuws weer en verkeer bij u terug. Met cultuur gaan we het hebben over een supergalg midden in Den Haag. En ons panel, ons juridisch panel, schuld en boete is er tot zometeen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Esther Verheij...